Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de buurt van Assen woedt een brand in een natuurgebied. Er staan tientallen meters natuur in brand. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Uit de beide omgeving zijn brandweerkorpsen opgeroepen om de brand te bestrijden. Mensen in de omgeving krijgen het advies ramen en deuren dicht te doen... en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. Estavettenlopers zijn op dit moment bezig met een tocht door het land met het bevrijdingsvuur. In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5-Mei-plein. Met het ontsteken ervan werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur wordt de komende dag onder meer naar de 14 Bevrijdingsfestivals gebracht. De bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5-Mei-concert op de Amstel, waarbij koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn. De Oekraïense luchtmacht heeft boven Kiev een van zijn eigen drones neergeschoten. Defensie was de controle over het onbemande toestel kwijtgeraakt. Waarna werd besloten de drone met luchtafweergeschut neer te halen. Waarschijnlijk had de Oekraïnse drone een technisch probleem. Bij een tankstation in Rotterdam is het misgegaan met het bijvullen van brandstof. Diesel is in een benzinepomp terechtgekomen, meldt RTV Rijnmond. Meerdere autobezitters zitten nu met een sputterende of slecht startende auto en witte rook. De eigenaar van het Rotterdamse tankstation zegt dat de getroffen klanten worden geholpen. Dan nog het weer. Vannacht trekken enkele buien over het land. Vooral in het noorden kan het daarbij vannacht onweren. De komende dag droog met wat zon en in de middag in het binnenland wat buien met onweren. Weer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 like nobody does. Het ritme van ZFM.